Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen Psalm 66 en daarvan het vierde vers Psalm 66 vers 4 Looft, looft de Heer der scharen, O volken, heft een lofzang aan Hij wil ons in het leven sparen Ons hoeden op de stijlste paan Voor wankelen onze voet bevrijden Ge hebt ons voor een tijd bedroef en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Psalm 66, vers 4. Gelezen, een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel, het 25ste hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. 1 Samuel 25, vers 14 tot en met 26. Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het Abigail, Nabals huisvrouw, zeggende: Zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen, maar hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest en wij hebben geen smaadheid geleden en wij hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben toen wij op het veld waren. Ze zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag. Al de dagen die wij bij hen geweest zijn, weiden de schapen. Weet dan nu en zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis, en hij is een zoon Belial's, dat men hem niet mag aanspreken. Toen haaste zich Abigail en nam tweehonderd broden en twee lederen zakken wijn en vijf toebereide schapen, en vijf maten geroost koren, en honderd stukken rozijnen, en tweehonderd klompen vijgen, en legde die op ezels. En zij zeide tot haar jongelingen, Trek heen voor mijn aangezicht, zie, ik kom achter u, lieden. Doch haar man nabel gaf zij het niet te kennen. Het geschiedde nu, toen zij op de ezel reed, en dat ze afkwam, in het verborgene des bergs. En zie, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet en zij ontmoetten hen. David nu had gezegd, trouwens, ik heb te vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, al zodat er niets van alles wat hij heeft gemist is en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God de vijanden van David en zo doe hij daartoe Indien ik van allen die hij heeft, tot morgen overlaten die aan de wand water. Toen u Abigail David zag, zo haaste zij zich, en kwam van de ezel af. En ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. En ze boog zich ter aarde, en zij viel aan zijn voeten, en zeide, Och, mijn Heer, mijne zij de misdaad en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken, en hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn Heer, stel het toch zijn hart niet aan deze Belialsman aan Nabal, want gelijk zijn naam is, al zo is hij. Zijn naam is Nabal, en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmaagd, heb de jongelingen van mijn Heer niet gezien, die gij gezonden hebt. En nu, mijn Heer, zo waarachtig als de Heer leeft en U ziel leeft, het is de Heere, die u verhinderd heeft, van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou, dat uw hand u zal verlossen en u, dat als nabel worden uw vijanden en die tegen mijn Heer kwaad zoeken tot zover.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 Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen zoeken wij het aangezicht, de Heerig, u zijt het voor wie de engelen het aangezicht moeten bedekken. U zijt het waarvoor Abraham in de doorleving wie hij was, uitriep dat hij stof en as was. Wie zou bestaan voor u, dat heilige, volmaakte en aanbiddelijke wezen die in uw eeuwige raadsbesluiten uw eeuwige eer zocht en de opluistering van uw deugden en in de uitvoering van die raad bekend maakte dat in de verheffing van uw goddelijke deugden de zaligheid van uw gemeente is vastgelegd. Want al die deugden zijn opgeluisterd door Hem, die in de volheid van de tijd uitgegaan is, vanuit uw schoot, om in een weg van recht en gerechtigheid uw gemeente te verlossen en ze terug te voeren aan uw hart. En de uitvoering daarvan wekt u in de tijd door het wonder van levensvernieuwing en waarachtige bekering. Daartoe verordineerde u ook het woord en de bediening van het woord. En u beloofde ge hebt de zalving der heiligen en geweet alle dingen. Het was de opdracht die uw knecht Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus gaf... predik ik het woord... ...houd aan tijdelijk en ontijdelijk... ...weder lach, straf, vermaan... ...in alle langmoedigheid en leer... ...en wanneer we nu vanavond een ogenblik samen mogen zijn... ...dan heeft uw bewarende goedheid ons tot hier gebracht... En dat het in uw eeuwige raad ook besloten was dat dit uur voor velen het uur van uw welbehagen zijn mocht. Dat u uit zou gaan, heer, redende op dat paard van uw overwinning. En dat uw pijlen zouden treffen in het hart van koningsvijanden wat wij van nature alle zijn Opdat ook u nu uw kerken werden toegebracht naar het woord uw beloften dat uw woord niet ledig zal weerkeren ontfermt u over de jeugd over het opgroeiend geslacht van de gemeente En een tijd dat overal tijd voor is en tijd voor gemaakt wordt en we overal tijd voor vinden, maar geen tijd vinden om in uw inzettingen het allerbelangrijkste tijdsgebeuren te beleven dat God in Christus de wereld met zichzelf als verzoenend hun ongerechtigheid niet toerekenend. Zoudt u ook deze doopouders willen gedenken... die hier zijn mogen met de hun toebetrouwde kinderen? Hoe lang? We weten het niet. Maar die grote verantwoordelijkheid die we meekregen... gelijk u eenmaal tot Abraham sprak... opdat hij zijn kinderen van u bevelen zou. Alleen de kinderen, de eerste beginselen zijn ze weg. En als hij oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Opdat ze al zo heilig geestelijk werkzaam mochten zijn met het zielenheil van zichzelf, dan zou het zielenheil van de kinderen toch al bijzonder op het hart gewogen worden. Dat u kracht geeft aan de moeders, herstelling verlenen, dan denken we toch ook in dit uur aan die ouders die hier hadden kunnen zijn. Wie kinderen krank zijn, in ziekenhuis verkeren, we heren dan diegenen die kinderen in de prulheid van de dagen ontvallen zagen. We weten maar niet hoe lang. Dat we onze kinderen kunnen voortleven en voorbrengen voor u de troon om u de heere te betrouwen. Bent het maar op, o God allergenadig, dat uw erfenis vanavond wat onderwijs bekomen de onderscheiden leidingen, die u met uw Sion komt te houden, wanneer we opnieuw de bladzijden van uw woord mogen openen en stilstaan bij een stukje levensgeschiedenis... van de man naar uw hart... zijn leven, zijn strijd... uw bewaring en uw trouw... doet het ons verstaan... maar ook diegenen die hem op zijn levensweg ontmoeten... van onderscheiden statuur... en van onderscheiden levensbeginsels... dat we de lessen daaruit mogen putten voor ons hart en leven tot een getuigenis. Dit werk is door Gods alvermogen... door zere hand alleen geschied. Dat u vanavond in het doorwandelen van de gemeente... de dauw, de zalving van uw geest ons mogen geven. Heer, u hebt het ons bevolen... om de geesten te beproeven of ze uit God zijn... Maar het is ook uw toezegging dat u met uw gemeente zijt tot de vollening der wereld. Dat houdt toch ook in dat u nog altijd tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. De sterren in uw hand draagt en ze toeroept ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben de alfa, ik ben de omega, het begin en het einde... En u geeft de dorstigen te drinken uit de wateren des levens om niets. Geef ook deze avond, daar waar uw gemeente zich vergadert, de leiding uit het heiligdom. Ik wil alle zorgen, noden van de gemeente aanschouwen, ook van hen, die vanavond niet met ons kunnen samenkomen. Dat u in de eenzaamheid het gemeenzame. Dit ervaren. Gedenk de vreemdelingen in het midden van ons. Ach, dat het vreemdelingsvolk dat vreemdelingsleven versta... en al zo verbonden is aan de vreemdelingsleidingen die u met die kinderen houdt. Geef uw knecht die eenvoudigheid die betamelijk is. In de bediening van woord en sacrament... En dat u betonen mag, ik weet waar u woont. Daar waar de troon de satans is. Geef hem wat geheiligde vrijmoedigheid. Om Jezus wel, amen. <tie> ik lees u nu het formulier. De heilige doop te bedienen aan de kinderen.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 Godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, over mis de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis is in Adam.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 Na u, dit betuigt ook Peters zijn handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden. Hetwelk een zegen dat verbond en de gerechtigheid des geloos was, gelijk ook Christus en om de handen opgelegd en gezegend heeft. De Marcus 10 vers 16.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 en door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden, de Heer Jezus Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad te zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ja, aan de verdoemenis is zelf onderworpen, of gij niet bekend als ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn en gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloos begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend te en de volkomene leer de zaligheid te wezen. En de derde, of gij die belooft en voor u neemt, deze kinderen, als ze tot een verstand zullen gekomen zijn, waarvan gevader en moeder zijt, in die voorzijde leren naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen en geliefde ouders wat is dan daarop uw antwoord geliefde ouders het is gebruikelijk goed gebruik denk ik om op moment als deze voordat het teken van het sacrament aan het voorhoofd van uw kinderen bedeeld wordt als een deel gods om een ogenblik met de ouders te spreken. Dat is goed, doen we op de doopzitting. En dat gebeurt ook in de dooptoespraakjes. En die dooptoespraakjes, dat heeft een doel. Om het ernstige moment waarvoor u, wij hier zijn, dus tot ons te laten doordringen. Eigenlijk staat in dat formulierboekje en in de formulier van de oude kerk der vaderen dingen die nadere bezinning zouden moeten vragen. Soms denk je wel, klopt dat nu wel? Heeft dat nu al juist de weergave van het moment dat ouders met hun kinderen voor het aangesloten zijn zullen staan? Wat ik bedoel, moet u eens luisteren. Ik lees, en dat is heel treffend, in dat uh, gebeden wat we samen gebeden hebben... ...want de ambtelijke voorbeden, dat geschiet namens de gemeente... ...en in die voorbeden is dit gevraagd... ...opdat ze dit leven, ook van uw kinderen dus, en van u ook... ...het leven dat een gestadige dood is... Om u het wel getroost verlaten. Nou wees nu eens eerlijk ouders. Daar sta je met dat pandje van een paar weken. En u zegt in die vader in, in dat treffend formulier tegen u en mij. Zeg ouders. Houdt u de rekening mee dat u hier geen blijvende stad hebt? Houdt u de rekening mee dat uw kind deze wereld verlaten moet? U ook. En dat in dit licht van de grote, naderende en de allesbeslissende eeuwigheid er een ernstig onderzoek zijn moet. Want verlaten van deze wereld, dat heeft het woord mij geleerd. Wie is het die de slaap des doods niet eens slaapt? En wie redt zijn ziel van het graf? Maar nu zeggen ze, getroost verlaten. En daarmee maken ze dus onderscheid van degene die. ongetroost. deze wereld zullen verlaten. Dat is een ingrijpende zaak. Denkt u wel eens aan het verscheiden van uw kinderen? Dat ze in die troost delen of niet? En dat heeft nou te maken met uw opvoeding. Met de wijze waarop uw kinderen naar die voorzijde leer. ...en die voorzijde leer heeft gezegd dat wij in dat koninkrijk niet kunnen komen... ...tenzij wij van Nieuws geboren worden. Ja? En alleen deze, maar dan ook deze alleen... ...zullen de troost bezitten, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. U moet met uw kinderen straks gaan spreken hoe ze bekeerd moeten worden, zeker. Hoe dat ze dit leven als een gestaande dood moeten beleven... En dat wil het wel zijn dat ze de troost moeten leren kennen... om straks God te ontmoeten. En er wordt in de bediening van de heilige doop... ons de enige, de noodzakelijke, maar ook volkomen weggewezen. Elke keer maar weer opnieuw. Het is maar één reiniging, dat is het bloed. Er is maar één fundament, dat is het bloed. Er is maar één toekomst, die ligt gegarandeerd in het bloed. Het was de begeten van de kerk... ...mocht ik in de rijden plassen... ...van Jezus bloed... mijn zielen was... ...straks... ...als het water op het voorhoofd... ...van uw kinderen gesprengd wordt... ...zegt de Here, ...dit is de enige weg naar verzoening... ...buiten Christus is geen leven... ...alleen in dit bloed... ...kunnen we voor God gaan bestaan... ...dat is hetgeen wat u afgebeden is... ...we gaan... Uw kinderen dopen. Ik hoop dat uw doopwater zijn kracht mogen doen door Gods eeuwige geest in u en in onze harten. Johanna Hetti, ik doop u in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u naar. Weline <tie> Wilhelmina, ik doop u in de naam. Des vaders. En de zoons. En des Heilige Geestes. Komt u maar. Jannetje, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. ...en des heilige geestes. Wilhelmine, Janni, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Amen.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 eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 17, de versen 1, 4 en 7. Het behaagt u, Heren, naar mijn gebed geschreien goede zaak te horen. Maak u wel dan wonderbaar en red mij van hen die het ruim genot. We zingen 17, 1, 4 en 7. Terwijl we zingen is er collecte. En u kunt uw kinderen de kerk uitdragen. van onze bijbellezing, uw aandacht te vragen voor het eerste boek van Samuel, het 25ste hoofdstuk en de versen 14 tot en met 26 met u door te nemen. Ik lees u daarvan drie versen. Van deze gedachten heb ik willen noemen David op weg naar Nabal. David op weg naar Nabal. En dan vind ik ten eerste een verstandige knecht. In de tweede plaats een wijze vrouw. En in de derde plaats een bewarend God. Lees maar mee, dan weten we waar we over denken. David op weg naar Nabal. Ik dacht in de eerste plaats aan een verstandige knecht. 14 de vers begint daarmee. Door een jongeling uit de jongelingen. Een verstandige knecht dus. Een wijze vrouw in de tweede plaats. Toen haaste Abigail zich en nam. Als een wijze vrouw en een bewarend God. 26e vers, en nu mijn Heer zo waarachtig als de Heer leeft in uw heeft. het is de Heere die verhinderd heeft dat u zou komen met bloedstorting. Dus drie zaken, verstandige knecht, een wijze vrouw en een bewarend God. Wij vinden, David, de man aan Gods hart. Op weg naar Nabal, in volle wapenrusting. Hij vecht voor zichzelf. Wat doet de mens nog alles? Wat een wonder dat God hem daarin tegenkomt. En dat is eigenlijk de tendens die een deel van dit 25ste hoofdstuk de aandacht vraagt. Dus de bijzondere bewarende hand Gods over de zijne. In dit hoofdstuk, daar worden vele dingen tegen ons gezegd. In de eerste plaats, daar heb ik u de vorige keer al iets van gezegd, is de heren zijn huisraad aan het thuishalen. Dat doet de heer altijd. Want de triumferende kerk vermedert elke dag. De gemeente gods die ingezameld wordt die Gods raad en tijd heeft uitgediend, en dat betreft ook de zieners, de dienaren, want daar is dit hoofdstuk immers mee begonnen, als u zich dat nog herinnert, waar de schrijver ons opmerkzaam gemaakt heeft wat er gebeurd is daar waar David is in de woestijn en Samuel, Stierif en Gans, al vergaderde zich enzovoort. Dat we dat maar niet zouden vergeten. Dat de Heer de Wars door de strijd die de gemeente gaat. Toch uiteindelijk zijn doel bereikt. Zijn huis moet vol worden. En alle dingen zullen daarin medewerken aan goede degene. Die naar zijn voornemen geroepen. De ziener is weg. God blijft. De beloften die aan David gegeven zijn eenmaal tijd terug in het huis van Isaïe krijgt zijn vervulling. zalf hem, ik heb hem tot een koning over Israël gesteld. Hoe onmogelijk de situatie ook is. Want we hebben de vorige keer met elkaar beleefd dat David is in de woestijn Paran ten zuiden van Israël. Waar hij dit wonderlijke lied dicht. Daar ik een vreemdeling ben en mee zeg En woon in de tenten Kedas. In die situatie, in deze tijd van Davids leven. Valt dit 25ste hoofdstuk. We worden opmerkzaam gemaakt. Over bepaalde zaken die gebeuren. Maar ook bij bepaalde personen die in het leven van ook deze man Gods voorkomen. Elke keer opnieuw brengt de schrift ons in aanraking met de weg die de Heere met zijn David houdt. En tegelijkertijd wordt als het ware zo uit Gods eeuwige raad ons verschillende personen toegevoegd die in het leven van deze David zo'n bijzondere rol hebben gespeeld... Zo is dat in het leven van Gods kinderen, als ze terugkijken in hun leven, de gangen die ze maken, valt er soms op dat bepaalde gebeurtenissen en bepaalde personen, als het ware, gegrift zijn in hun leven. Ook in die woestijn Paran worden we opmerkzaam gemaakt op onderscheiden mensen. Mensen van nature van één lab maar ten opzichte van de uitleving onderscheiden. Ten opzichte van het genadedeel ook. En wij zijn in dit hoofdstuk al gestuurd op nabouw. Hier wordt ons zijn vrouw voorgesteld, Abigail. En we krijgen ook een blik in degene die hem dienen. Het blijkt dus dat... ...bij het vele goed dat deze nabouw zet, ...deze rijke veevorst... ...die voor niemand opzij gaat... ...maar God zal hem al opzij zetten... ...dat hij toch mensen in zijn dienst heeft... ...die de Heere vrezen... ...overal heeft de Heer naar het woord van zijn beloften... ...een overblijfsel... ...naar de verkiezing van Gods genade... Die wel onderscheiden zijn in hun legering, maar in hun beleving niet. Want ik heb in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm wolk. En die zullen op de naam des heren betrouwen. Die ontmoeting die we nu in deze, dit schriftgedeelte gaan overdenken, is opnieuw de persoon van Nabal. Wat hij gedaan heeft, zijn vijandschap, zijn uitleving van zijn boos bestaan wordt als het ware met de griffel Gods geschreven. Maar ook hoe te midden daarvan de Heer zijn beteugelende kracht openbaart over het leven van de Zijnen en daartoe mensen toeschikt, o oh wonder, die in die heilsgeschiedenis zo'n bepaalde plaats innemen. Ik ga dat niet verder uitbreiden om dat te bewijzen, maar dat zou natuurlijk niet zo moeilijk zijn zoon die bijzonder ook in het leven nu voorkomt, die David daar in die woestijn van Paran ontmoet, is Abigail. Ze zal later zijn vrouw worden. Toen David vluchtte en het zuiden van het land opzocht en in de woestijn Paran zijn toevlucht zocht en daar stootte op de kudden van Nabal en die bewaarde en beschermde, heeft hij niet kunnen bevroeden dat hij daar in die woestijn mensen zouden ontmoeten en die stempel op zijn leven zouden zetten. En daar was ook deze Abigail bij. En het ontmerkelijke, dat die ontmoeting dus in deze twee partijen in de schrift ons wordt voorgesteld, wordt ons eerst een blik geslagen in degene die hem dienen, de jongelingen onder de jongelingen. De schrift noemt deze mensen die ongehuwd zijn. En deze jongeling was een van de herders. Want we lezen enkele verders dat hij de kudde was wijdende. En waarom wordt deze man nu ook in de geschiedenis van David ons eventjes genoemd? Om te weten dat de Heer wegen en paden doet samengaan. En in het leven sommige personen van zo'n grote waarde doet ontmoeten. Ik lees. Doch een jongeling uit de jongelingen. En wat heeft dit te beduiden in het leven van David en het koningschap van David? En de toekomst van het rijk Israël? Dat wordt ons in een vogelvlucht voorgehouden. En ik heb gezegd tegen u dat ik in de schrijf deze jongen vind als een verstandige knecht. En waarin is hij dan verstandig? Omdat hij zo'n goede herder is? Omdat hij zo'n trouw is aan zijn heer? Zo waakzaam over de kudde? Nee, omdat hem de naam en de zaak... ...en de eer gods op het hart gebonden is. Hetzelfde wat we ook vinden bij Abigail... ...wanneer ze straks haar daden toont... ...dan is dat ook niet omdat zij die belangrijke huisvrouw van Nabel is... ...maar ook omdat in haar leven de naam, de eer gods is opgebonden... ...en de zaak van God is gaan wegen op haar hart... Dat ga ik u proberen duidelijk te maken. Eer, eer dat we er eigenlijk over denken... zou ik tegen u willen zeggen... wel gelukzalig toch... als in de donkerste tijden... en dat was het al wel in het leven van David... en in het volksleven van Israël... de Heer nog van de zulken heeft... de zulken nog tot openbaring doet komen... jongelingen... ...die door God aan de zijde van God gezet zijn. Nou, heb je ze thuis? Kent u ze? Die in het leven van elke dag een bepaalde plaats... ...in uw familie, in uw gezinsleven innemen. Wat is eigenlijk de oorzaak dat hij zo'n belangrijke plaats inneemt? Dat blijkt wel, want we weten dat hij zich op weg begeeft... Naar de vrouw van Nabal. Hij heeft dus toegang tot het binnenste van de tenten van deze herdersvorst. Een plaats, een bijzondere plaats, een hoge plaats dus. Waarom spoedt hij zich vanuit de kudde naar Abigail toe? Hij heeft wel gehoord, hij heeft iets ingrijpends gehoord. De schaduwen van de dood zitten op zijn heelen, Want hij behoorde immers bij die kudde die door David beveiligd werd. Hij heeft de omgangen gehad met de knechten van David. En hij noemt ze goede knechten. Hij spreekt over David... Hij spreekt over die toekomst die David zekerlijk tegemoet gaat. En hij ziet ook de dwaasheid in het hart van de man Gods. Ook daarin komt maar openbaar dat de Heer onze voeten, onze wegen, ons hart bewaren moet. En het is een levensles ook voor de man en Gods hart. Daarom heb ik mijn derde gedachte een bewarend God genoemd. Om u, mij, de ganse kerk voor te houden dat niemand in staat is om genade te werken. Niemand in staat is om zijn genade te oefenen. Niemand in staat is om zijn genade te bewaren. Maar dat Gods kinderen als God het niet verhoedt. Zich als de grootste dwazen van hun eigen leven Openbare zullen, want hier vind ik ook een dwaze David. Ze hebben hem in zijn eer gekrenkt. Deze jongeling die heeft immers de knechten van David zien gaan naar zijn eer en heeft gehoord waarom schaapsscheders feest worden. Het feest, wanneer de schapen van hun wol ontdaan werden, daar werd als een beloning een schaapsschedersfeest gehouden. Denkt u maar, in de geschiedenis van Saul, waar we in het verleden ook uw aandacht voor gevraagd hebben. En alles is daarvoor toebereid. En David voelt zich heen met die mannen daar van Abel en met die kudde die hij bewaarde en verzorgde. Vrijwillig. ...en heeft alleen gevraagd om deel te mogen doen... ...hebben aan dat wonderlijke schaafschedersfeest. En u weet, toen zijn die knechten van David onheus bejegend... ...en die Nabal die heeft gezegd dat hij een oproerling was... ...dat hij rebelleerde tegen zijn heer en koning... ...en dat hij zijn eigen eer zocht... En toen zijn die mannen gekomen en die hebben gezegd, David, we hebben een boodschap van Abel. Je bent een rebel, zegt hij, een oproerling. Je zoekt jezelf en je eer, je bedoelt God helemaal niet. En dat heeft David in toren doen ontsteken. 400 gewapende mannen, die zijn gemobiliseerd en die jongen heeft dat gehoord en heeft dat gezien. En heeft er doorheen gekeken niet alleen door de dwaasheid van zijn heer, dat zal hij straks zeggen maar ook tegen de dwaasheid van David o Gods kinderen die ook Gods eer kunnen schade doen en toen is hij gegaan en hij is bij die vrouw gekomen luistert u maar Doorheen een der jongelingen uit de jongelingen boodschapte Abigail Nabels huisvrouw Zeggende, zie David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. En we weten in vervolg van de geschiedenis dat deze huisvrouw daarvan niet wist. David heeft gezonden om uw huis te zegenen. De groet te laten brengen, de zegen des Heren toegewenst en een deeltje gevraagd. Wat voor het schaapsvedesfeest was afgezonderd. En toen, nogthans, is hij zeer tegen hen uitgevaren. Uw man, Nabel, is uitgevaren tegen de gezanten van David. Uitvaren tegen de gezanten van de toekomende koning. Dat is dodelijk. Dat is nog eens al wat er niet aan. Doe me profeten gekwaad. En weet je wat er gebeurd is? Wij weten. Want het is een wijze jongen die het goed opgemerkt heeft. Deze mannen zijn goede mannen geweest. En dan heeft hij natuurlijk niet gesproken over de inleving van de staat van die mensen. Maar hun levensvruchten naar buiten een vrucht die zich openbaarde van dat leven dat uit God was. Goed, dat wil zeggen naar het woord van Jezus. Leest men druif van doornen? Vijgen van distelen? Nee toch? Wel, al zo moet het leven van de gemeente gods toch in zijn vrucht naar buiten openbaar komen. En weet je, Abigail, wanneer je daar nu was en je zag David en je zag die mannen, daar kwam je God tegen? ging geur van haar. En reuk. En van ons. En van u. En van mij. En deze mannen. Die hebben David gezien. En die hebben David gesteund. En zijn bewaring en zijn leiding. En nu heeft Nabal, uw man. Heeft die arbeid in die vruchten. Van de mannen Davids. Met hoon, met smaad, met spot beantwoord. Luistert u eens. Weet dan nu en zie. Wat gij doen zult. Want het kwaad is ten volle. Over onze heer besloten. En over zijn ganse huis. En dan komt de keus. Van dat nieuwe leven naar buiten. En dan zegt deze man. En hij zeg het dan toch maar tegen de huisvrouw van Napel, tegen Abigail. Uw man is een Belials man. Dat vraagt onderzoek. Om dat te doorzoeken, moet ik met u in de schriften gaan bladeren. Een Belials man. Toen de Heer het volk Israël uitleidde. Toen heeft de Heere aan Mozes boodschappen gegeven, wetten gegeven, ten opzichte van zijn dienst, ten opzichte van de bewaring van zijn dienst, ten opzichte van de levensheiliging en ten opzichte van de ware dienst van God. Want dat woordje Belialzonen, het is genoemd door God aan Mozes. En wat waren dat mensen? Ik zeg het heel vrij. Ik ga die teksten niet citeren voor u. Dat waren mensen die zochten naast de God Israëls. Hun eigen godsdienst. Dat waren mensen dus. Zeker Israëlieten en besneden zekerlijk. Maar in hun levensvruchten toonden ze zich mannen Belial's. <tacht> dat betekende dat ze anderen goden dienden... dat hun leven met hun beleiden in strijd was. Dus in om 13 heeft de heren dat zeer duidelijk ons laten ontschrijven. De Nabal was een afgode dienaar. Kijk nou eens aan mensen... als ik vanavond nou eens tot u zou zeggen... Een groot gedeelte van u zijn dienen <kuggen> En een groot deel van u dient de ware God niet. Nou. Nou. Maar als er iemand op bezoek komt en die zegt. Weet je dat die man van u een. Dat dat een billie man is. Nou. Waarin kwam dat dan openbaar. Wel omdat deze jongen. Het kostelijke van het snoden heeft leren onderscheiden. Hij heeft het leven van Nabal dwaas weet u hè, nagegaan. En toen heeft hij gezien dat deze Nabal een afgodendienaar was. Hij diende afgoden. Wat voor afgoden diende Nabal? Onderscheiden. U kunt ze allemaal in de schrift vinden, want het maar nazeggen, exegesis nazeggen wat het woord zegt. Hij was in de eerste plaats een dienaar van de afgod goud. Het was een leven. Niet minder als die man die schuren bouwde, schuren bouwde, schuren bouwde, niet wist dat deze nacht zijn ziel van hem afgeëist kon worden. Nabal nou, dacht aan zijn schapen, aan zijn kudden, aan zijn bezittingen, aan de grootheid. En zeker hij was wel meeldadig op zijn tijd. Maar hij diende de afgod van het geld. Hij diende de afgod van de drank. Straks als David terugkomt. En naar Abigail een boodschap gaat brengen, dan vindt ze haar man stomdronken. Ook dat zal de schrift ons straks gaan leren. Deze man was een afgodendienaar, want hij diende de afgod van de drank. Laat ons eten, drinken, vrolijk zijn. ...met uw Geneverfles... ...en uw kratjes bier, jongens... in uw keten... ...en uw keldertjes... ...en uw zoldertjes... ...waar je zaterdags bij elkaar komt, ...met uw kratjes bier... Dus ...met uw geneverflessen in een huis... ...ja, die man had afgoeddienst. ...misbruik is anders dan gebruik... ...luistert u goed... Hij was bovendien een afgod van zelfverheffing, het beeld van Nabal. Ik. De ontdekking kende hij niet. De geest daaromloting loting verstond hij niet. Een mensenkind die heel zijn leven richtte. als gevolg van de diepte van de val, wat elk mens doet, waar de troon is opgericht en op die troon zit Nabal. In dwaze zelfverheffing heeft hij je toch gezegd, zou ik aan David geven en zou ik mijn gewassen geven en zou ik mijn bezittingen keren? Een mensenkind die maar één ding doet, het hele leven centraal in zelfbehaging, zelfverhoging, zelfverlustiging. De te noemen 13 vers 13 zegt tegen mij. Dat zegt de Heer, en je zult deze uit het midden van u weg doen. En je zult ze stenigen te midden van Israël. Belials mensen mochten in de raad gods niet bestaan. En dan. Wat zegt dan deze vrouw. Wat durf je van mijn man te zeggen. Durf jij zo ladenkend over mijn man te denken? Straks zal ze het zelf herhalen tegenover David. Mijn man is een zoon, Belial. Ook zij heeft er doorheen gekeken. En bovendien heeft deze jongen begrepen wat deze Abigail straks in haar levensvrucht ook zal zeggen. Hoe nou is Gods eer en zaak met deze verbonden? En als ze al deze beluisterd heeft, dan kom ik deze vrouw tegen. Ik heb ze de vorige keer getekend. Ga die namen, de betekenis van die namen niet nog eens herhalen tegen u? Dan wordt deze vrouw actief. Zij heeft begrepen waar het om gaat. En straks als we haar woorden gaan beluisteren. Dan vind ik in haar woorden de tere godsvrucht. Hoort u? Het? Dan spreekt ze niet over haar bekering. Niet over haar wederwaardigheden. Want als deze vrouw alles gaat klaarmaken om David storend te blussen. Om David tegen te komen in de naam God, zal ze zeggen. Dan komt er een vraag. Waarom doet deze vrouw dat alles? Is ze bang voor haar leven? Vrees ze de schaduwen van de dood? Is haar ziel in druk en kruis? Vrees ze de vernietiging van de kudden? Vrees ze de afbraak van haar woningen? Is het alles materialisme wat ze drijft om David te bevredigen? Nee, nee. En daarin is het tegenbeeld van de Belialsman. Is in het beeld van een kind gods. Die de eer gods is opgebonden. En de zaak van een koninkrijk der hemelen nauw weegt. Haar woorden en haar daden getuigen. Dat is een kind van God. Oei, gemeente van Kootwijk. Haar woorden... Haar daden, getuigen. En dat is niet in een hoek geschiet. Zij heeft de beleidenis zich niet geschaamd. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Op een hele eenvoudige wijze. We lezen heel eenvoudig dit in de schrift. Toen haaste zich Abigail... En nam tweehonderd broden en twee lederen zakken wijn, en vijf toebereide schapen, en vijf maten groot koren, en honderd stukken rozijnen, en tweehonderd klompen vijgen, en legde die op de ezels. Tot zomaar in ene zin, als het ware, tegen ons gezegd. Toen haastte ze zich. In het licht van de gebeurtenissen, is het niet zo verwonderlijk. Want immers, ik heb je al enkele keren duidelijk willen maken dat daar in de woestijn Paran, in het huisgezin van Nabel, rekening was gehouden van een naderend schaapschedesfeest. En alles wat er nodig was om straks bij die herders te brengen, was daar in huis al klaargemaakt en klaargezet. Om het heel ironisch tegen u te zeggen. Ze leefde niet in de tijd als wij. Dat we even naar een ijskast lopen. Of naar een diepvries. Zo was dat toen niet. Zij ging het halen. Omdat zij dat al weken van tevoren bereid had. De broden waren gebakken. De platte broden zoals ze toen in Israël gebakken waren. En ze waren opgestapeld naar het getal van de herders. En de nieuwe wijn van de nieuwe oogst was in nieuwe zakken gedaan naar het woord van Jezus. Was van vat van vat ontledigd en gereinigd om toebereid te worden om het grote feest te houden. En de vijgen en alles wat daartoe nodig was. Het koren geroosterd als een bijzondere gave van gunst. Er stond alles klaar. Maar weet u, alles wat nabal in die weg als opdracht gegeven had dan te zijn, om dat te besteden aan Hem, aan Zijn mannen. Dat doet Abigail net niet. Want nu is alles wat bereid is, dat neemt ze mee en wordt nu ten dienste van God. En ten dienste van Zijn koninkrijk. Duidelijk? Daar maakt ze een keus waarmee ze afvalt van alles wat haar huis. ...en de toekomst van haar huis. Ze kiest wel bewust... ...dit alles is voor God... ...dit alles is voor zijn dienst... ...dat is voor de mannen gods... ...dat is voor de toekomstige koning. Ik zie ze bezig. Een kind kan dat volgen. De ezels... ...en al lang voorbereid... ...om de tocht te gaan maken... ...naar de kudden worden uit de stallen gehaald. De zetels waarop het alles geladen werd... ...naar gebruik... Het juk wordt aangewend en dan staan ze daar in het huis van Nabal. En Nabal drinkt. En Nabal droomt. En Nabal bouwt zijn luchtkastelen. Hij is immers een als man. En dan geeft ze een opdracht: laden, jongens, alles opladen. En we gaan. Naar de kudde. Nee, we gaan David tegemoet. We gaan David tegemoet. U gaat voor, ik kom achter. In mijn gedachten zie ik ze vertrekken, die kudden. U hoor? Volgeladen met spijs en met drank. Voor God en voor zijn dienst. En dan gaan ze op de ezel erachter. Ja. En dat heeft een doel en een oogmerk. Ik denk in die geschiedenis die ik in mijn gedachten zie. Ook aan die wonderlijke gebeurtenissen in wat bij mij Weet je wel. Toen Jacob zijn broer Ezouk tegemoet ging. En ook al die geschenken vooruit gingen. En het waarom moet je maar eens horen. En ze zeiden tot haar jongelingen. Trek heen voor mijn aangezicht. Zie, ik kom achter u lieden, doch Herman Nabal, ze het niet te kennen. Klopt dat? Had ze niet tegen de man moeten zeggen, man luister. luisteren, de schaduwen van de dood die komen in je huisje. Nee, waarom dan niet? Omdat ze het leven van haar man kent. Deze man is niet aanspreekbaar voor zegen. Deze man is niet aanspreekbaar voor terug. Deze man is niet aanspreekbaar voor het oordeel. Deze man is niet aanspreekbaar ten opzichte van de dingen van de eeuwigheid. Nabal, hij is dwaas. Niet aanspreekbaar. Ik heb vanmiddag zitten denken. Als je die geschiedenis te lezen. Niet aanspreekbaar. Heeft de Heer Jezus. Eenmaal aan Johannes, niet een briefjes laten schrijven. Een brief die hij door moest zenden aan de gemeente van Laodicea. Ja, koud, nog heet. Rijk en verrijkt. Geen links gebrek. En ge weet niet dat ge zijt, jammerlijk. Arm, naakt, blind. Al zo heeft ze begrepen haar man die de zegeningen gods niet ziet uit de handen gods. Die de roepstemmen gods niet verstaat. Die niet te buigen is voor niets en voor niemand. Die niet tegengesproken wil worden door niemand. En door alles heen zijn eigen weg gaat. Het heeft geen zin meer. Ik dacht in de overdenking dat in iemands leven een moment kan aanbreken dat de Heer niet meer tegenkomt. Dat de Heer ook de sprake van dood en eeuwigheid niet meer laat hem toekomen. Dat de oren door ze doof zijn als de oren van de adder. Ik zie hier. Dat deze vrouw inzage heeft dat het tot het einde gaat. En dat ze innerlijk doorleefd heeft. Dat haar man zich rijp gemaakt heeft voor het oordeel. Dat is onzaggelijk. Wanneer je dat opmerkt. In de gemeente. Met jeugd. Dat gaat niet goed met dat yogi. En de zei: komt niks van terecht. En dat meisje of dat gezinnetje. Plaatsjes in de kerk leeg. Ontrouw. In de beleidenis. Werelds leven. op dak. Ja ja. Kindertjes in de mannenkleding. Ja dan weet je dat de oordelen dichtbij liggen. En dat het niet meer aanspreekbaar is. En dan is men al veel verder dan dat men denkt. En als deze vrouw haar man geen kennis geeft. Dan is je gebogen voor het moment dat de mens niet meer aanspreekbaar is. Verschrikkelijk oordeel als dit over een mensenleven gaat. En dan vertrekt de stoet. Wat er gaat komen nu, ligt voor ons in de schriften vast. Voor deze vrouw niet, maar wel ingrijpend. Waarin we de wonderen van waarachtige bekering gaan beluisteren. Wanneer we dit met u overdenken, maar ik wil eens met u zingen. 19, vers 4. Des heren wet nog tanks verspreid volmaakter glans, terwijl ze in het hart bekeert. Het vierde vers van 19. Kan exegetisch soms moeilijkheden geven. Want immers, ik zie vanuit het huis van Nabal. Zie ik die stoet met ezels, met die dure vruchten en die waardevolle waren. David en de mannen tegemoet. Ene partij. En ik zie die andere partij, David. Zal ik het lezen? David had gezegd, trouwens, ik heb de vergeefs bewaard, al wat deze in de woestijn heeft, also er niets is van alles dat hij heeft gemist is, en hij me kwaad voor goed vergolden Zo doet God de vijanden van David, en zo doet hij dat toe, indien ik van allen die hij heeft tot morgen overlaten, die aan de wand te watert. Daar komt David. Vier honden. Hij is woedend. Gekrenkte trots. Zegt David. Moet jij geen voetstappen drukken. Gekrenkte trots. Hij meent nog tot het recht is ook. En hij zal dat huisgezin van Abel treffen. Tot aan de honden toe. Die aan de wand wateren zal hij uitroeien. Mens en beest. Wat is mens? Die woedend is. Daar een vrouw. Bedeeld met de tere gods. Deze gods. En David. De man naar gods hart. Hoe moet deze ontmoeting komen? Ik zeg exegetisch kan het vragen oproepen. Want ik lees dat er een ontmoeting plaatsvindt. En als ik het goed lees, dan in ene keer tussen dat gebergte in, komt David. En in ene keer staat die vrouw, of ziet hij die vrouw. Die van tussen de bergen vandaan, zittende op een ezelin, een tegemoet komt. Een vertoornd mens. En de vrouw die de zaken bij God gebracht heeft. Dat wordt een ontmoeting. Wat zie David. Een jonge vrouw, weten we, schone vrouw, weten we, een wijze vrouw, weten wij ook. Een voorzichtige vrouw, die voorzichtig omgaat bij God en goddelijke zaken. En als ze dan Alkander ontmoeten, dan ziet David die vrouw komen. En hij ziet dat ze van de ezelin zich laat afglijden. En ze ziet dat ze naar hem toe komt. En, ze ziet, en hij ziet dat ze buigt. En hij ziet dat ze platformen op de grond terechtkomen. Dat is een daad. Een daad van. Die ik ook vind in het wonder dat waarachtige bekering. Want als een mensenkind met God te doen krijgt. Ja, die hou ook niet van. Maar dan krijgt hij met een vertorend God te doen. Een mens is krachtens Gods heilige rechtvaardigheid ten dood opgetekend. We hebben allen gezondigd. We bederven de heiligheid Gods. Op u en mij rust het oordeel van een drievoudig verderf. Wie kan bestaan voor een verteren vuur? Klas die les in die ontmoeting. Klas ook de les van de vrouw. Die vrouw. Die die in ontmoeting als een rechterloze aan de voetbank van Gods voeten buigt voor David. Een vrouw die geen waarde meer heeft. Die geen rechten mee kan oefenen. Vernederd en verrotmoedigd En schuldig. Want straks zegt ze het. Ik, ik, ik ben het. Heb je God wel eens ontmoet? niet en toch bekeerd ik vroeg hebt u God wel eens ontmoet waarlijk ontmoet hoe in zijn heilige rechtvaardigheid? in de deugd van zijn majesteit heb je God ontmoet en de doorleefde zelfkennis zoals Gods geest en natuur daar wedergeboten dadelijke mens ontdekt wie dat die is voor God ken je plekje ...waar je voor God gekropen hebt... ...en gekrop met evenim op je heup... ...wee mijner, wee mijner... ...dat ik zo gezondig heb... ...ik hoor deze vrouw... ...schuld beleiden... ...hoort u mij... ...ik lees... ...toen u Abigail David zag... ...zo haastte ze zich... ...en kwam af van de ezel... ...en viel voor het aangezicht van David... ...op haar aangezicht... En ze boog zich ter aarde. En zij viel aan zijn voeten. En zeide: ach mijn heer. Mijne is de misdaad. Oei. Oei. Kijk plekje nog. Waar je waarlijk schuldig voor God werd. Wat heb je toen gedacht dat er komen zou. Zeg het nou eens. Ga nou eens eerlijk met jezelf rond ik vraag niet of je tot het geloof gekomen bent we hebben er de duizenden in Amsterdam ook beleden maar ik vraag of God je tot bekering gebracht heeft. en dat gebeurt dat je God gaat ontmoeten en als God zich aan een ziel gaat openbaren dan gaat u eraan met heel je boeltje mensen hoor u, dan ga je eraan hoor. zo ging Saulus van Tarzan eraan met heel zijn boeltje daar lag hij plot naar God te roepen. En daar lagen die 3000 weet je. En die Canaanese hè, En die hoofdman over honderd. En die Samaritaanse. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Wat is het een wonder hé, Als Gods woord ons leert waar een mens komt als God hem bekeert. Ik ben het zegt ze. Mijn man niet hoor. En mijn vrienden niet. En die herders niet. Maar, maar, maar bij mij is de schuld. Begrijp je? Dat is een eigening die de Heer op de school van Genadelse gemeente verleent. Om waarlijk schuldenaar onder God te worden. Zo lees ik het. In alle eenvoudigheid. Die vrouw beleid wie ze is. En ze viel aan zijn voeten en zeiden... Ach, mijn Heer, mijn zijde misdaad. En laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken... En hoor de woorden van uw dienstmacht. Dan is ze ook vernederd. Want ze was Abigail... De vrouw van die grote herdervorst. En ze komt daar niet aan en ze zegt... Moet u eens luisteren, David... En ik weet al, ik veel van je gehoord, maar dat vergis je niet hoor, ik ben Abigail. Ik ben die vrouw, weet je wel, van die, van die veeboer. Maar daar geeft God niks om. Uw dienst zegt ze. Wat betekent het? Je kan met, je, met me doen wat je wil. Als God de mens bekeert, dan hebben we niks meer in te brengen met. Echt helemaal niets meer. Dan kan God met u doen wat hij wil. Ja, zegt u maar. In alles, ik zeg. In alles. Op dat moment. En God zal je naar de eeuwige rampzaligheid verwijzen. dan durf je geen woord meer te zeggen. Uw doen is rein. Uw vonnis gangstrechtvaardig. Uw dienstmaagd. En dan komt er keus van de leven openbaar. Mijn heers stellen zich toch niet aan deze Bali als man, Hoor je het? Dan zegt ze. Ik beleid wel David, mijn man. Was een afgodendienaar. Een als man. En na Deuteronomie in 13 moet een als man verteerd worden. Mag in de vergadering daar gelovigen niet zijn zal onder Israël niet gekend worden heeft de Heer gezegd dat is rechtvaardig echt hoor die straf is rechtvaardig maar maar en dan gaat ze zeggen dat David niet voor zichzelf hoeft te vechten en dat is een wonder als je dat geestelijk gaat beleven dan weet ik moet ik aan mijn tijd denken, want mensen de wereld is er vol van, van mensen die altijd voor zichzelf vechten. De goosjes is er ook vol van. Mensen die altijd maar voor zichzelf vechten. Ja, en als ze de zin niet krijgen, dan eigen koningschapje overeind achter te houden. Maar deze vrouw niet meer hoor. Dan vecht je niet meer. Het voor God verloren. Je zaken in God kwijt zijn. Nou, nou. Dat kan toch alleen maar als Gods Geest ons de ogen opent. Voor welke dure prijs de zonde betaald moest worden. Voor de enige weg van behoudenis, die God wilde ontsluiten. In hem die met de misdadigers gerekend is. Die heeft voor overtreders gebeden en voor overtreders geleden heeft. Waarom mag je geen ontdekking meer preken, zeg? Waarom mag je niet zeggen dat de mensen willen als mensen? Dat hij er alles aan doet om buiten God te blijven. En dat er een genadewonder in het leven van een mens gebeuren moet. om een mens aan de zijde van God te krijgen. Het is een daad van God bij de voortduur. En dat leert ze nu ook aan David. Ach, zegt ze. Mijn heer, stel eens toch niet zijn hart aan deze man. Want gelijk zijn naam is al, zo is hij, zijn naam is Nabal. En dwaasheid is bij hem. En ik, uw maar heb de jongelingen van mijn Heer niet gezien. En die gij gezongen hebt, en u, meneer, zo waarachtig als de Heer leeft. En u ziel leeft. Het is de Heer die u verhinderd heeft. Ja, ja. Ze zeggen nu, nee, God mij gebruikt, hoor, David? En nu heeft de Heer me de zaak opgebogen. En toen ben ik hier naar je toegekomen, denkt Romeo, in de naam van God, hoor. Nee, nee, nee, zo gaat het echt niet. Nee, daar moet je echt niet bang voor zijn, voor zulke rozzins. Maar ze zegt, de Heer heeft je gedaan, joh. Kijk, als God je niet tegenhoudt, David. Dan ga je de grootste dwaasheid van je leven bereiken. Dan ben je ook een belie als man, hoor. Want je vecht voor je eigen boeltje. Je hoeft niet te vechten tegen mijn man. God heeft u verhinderd opdat u zou komen tot bloedstorting, want David zocht bloedwraak, ja, en nu, als nabel worden u vijanden, die tegen mijn Heer het kwaad zoeken, en dan kiezen, dan kiezen de zijde van David, die beloofde koning, weg, dan kiezen de zijde van dat verdrukte volk, met een woestijnleven, die hier op aarde niet gedood worden, voor wie geplaatst is op de wereld, maar zij kiest. De zijde van die beloofde koning. En de zijde van dat verdrukte volk, en de zijde van dat geminachte volk, dat van hol tot hol moet zwerven. Van woestijn tot woestijn omkomt. Wee mij, zegt David. Als hij deze zaak in de psalmen bezingt. Wee mij dat ik een inwoner ben van Misser, En woon in de tenten van Kedars. En nu wou zij daarbij horen Daar zou ze bij gerekend zijn. Bij dat kleine hoopske. Dat na de verkiezing der goddelijke genade. Door veel verdrukkingen zal ingaan. Ze is niet beschaamd uitgekomen. Ik heb natuurlijk een greep moeten maken. In de geschiedenis om het leven van David. In al zijn facetten. U duidelijk te maken. We hebben nu 44 maal over David gesproken. Ken je dit leven? Doorleef je hoe God de mens door de weg van de onmogelijkheid heen leidt opdat zijn eeuwige raad tot vervulling zal komen. En dat we daar nou een beetje aansluiting op mogen hebben dan is dat de aansluiting op de gangen die hij gegaan is die vanuit de schoot van zijn vader kwam ...om het stervende leven van de levende kerk... ...voor te leven. Ja? Die niet achter mij wil komen, die verlogene zegt. Die voorging... ...om in de weg van diepe vernedering... ...geleid te worden... ...tot het uur van zijn verhooging. Hij moest de drinkbeker drinken die de vader hem gaf. Helemaal leeg. De kerk teugjes... Je moet ze wel drinken hoor, je moet ze wel drinken. Teugjes uit die lijdensbeker, waarvan de gemeente das heren in heilige verwondering hoorde. Toen de ganse triomferende kerk uit het woestijnleven verlost gesteld werd. Voor de troongods en ik zag de grote scharen die niemand tellen kon uit alle talen, tongen en natieën voor God en ze kwamen allen die twintig procent en dertig procent nee nee nee nee zeg nou niet dat je wegje anders is Toen nou. al. ze kwamen allen uit die grote verdrukking en hadden de klederen gewassen in bloed dan ben ik weer bij bloed terug hoor je het dan ben ik weer bij bloed terug zo begint dat nou als je die weg mag gaan van de kerkhouders zou de wereld je niet begrijpen moeten ze niet ook Natuurlijk niet. Ik ben daar wereld gekruisigd. En de wereld mij. In twee dingen. Paulus zegt, de wereld heeft God me aan laten kruisen. Maar de wereld heeft mij ook gekruisigd. Denk erom hoor. In twee dingen. Ja. Dan krijg je een apart leventje. Goed leven hoor. Eenzaam met God, gemeenzaam. Hoor je de kerk zingen? Kwast er even uit. Een Jezus zoete bruid in een paleis bepereld. Amen. Genadig langmoedig barmhartige God. Het was het doorlopen van de tekst, met het uitputten van enkele gedachten, uit het wonderlijke rijke genadeleven van de man naar uw hart, met zijn vele wederwaardigheden, met zijn vele ontmoetingen. met zijn strijd, met zijn dwaasheid. Ook hij moest leren, gezeld in deze. Niet te strijden hebben, gelijk in Jozefat het geestelijk leren mocht. Gedenk ze deze ouders, geef ze een plekje die Abigail zocht, de plaats aan de zijde van David en de zijnen. Doet hun kinderen opvassen in uw vrezen, gedenk de gemeente ook verder, mocht u bewaren behoedend leiden over alle paden. Houd ze bij de waarheid. Voed ze uit de waarheid. Doe ze de waarheid liefhebben, opdat ze de waarheid omhelzen. En reinigen tekort van deze arbeid van uw knecht om Jezus' wel. Amen. We zingen. 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. 17 van 119. Zegen, zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht, toen zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.